In de VN-veiligheidsraad is het opnieuw niet gelukt te komen tot een oproep voor een wapenstilstand in de Syrische stad Aleppo. Vooral Rusland en China lagen opnieuw dwars. Nieuw-Zeeland wilde met het voorstel een bestand van acht dagen in Aleppo, zodat voedsel, medicijnen en andere hulp het zwaar getroffen gebied kan bereiken. Rusland denkt dat de opstandelingen profiteren van een bestand en gebruikte een veto in de VN-veiligheidsraad. De Italiaanse president Mattarella heeft premier Renzi gevraagd zijn ontslag nog even uit te stellen. Eerst moet het parlement de begroting van 2017 hebben goedgekeurd. Mogelijk gebeurt dat vrijdag al. Renzi kondigde gisteravond zijn ontslag aan nadat een meerderheid van de Italiaanse kiezers in een referendum zijn hervormingsplannen afkeurde.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 De Franse premier Manuel Valls doet definitief mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Hij heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd. Bij de socialisten zijn meer kandidaten. In januari bepalen ze wie het opneemt tegen de conservatief Fillon en Marie Le Pen van het Front National. Maar de kans is groot dat Valls het wordt. Het weer vanavond en vannacht helder. Het gaat opnieuw flink vriezen. De minima liggen tussen min 2 en in het zuidwesten min 8. In het noorden... Hier en daar kan ook mist voorkomen. Morgen zonnig met temperaturen tussen 0 en 5 graden. Dit was het aan ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De sombakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Heel hartelijk welkom op deze Sinterklaasavond... Uh, bij het tweede deel van uh, CFM Cinema. Mijn naam is Alko B. en uh, we draaien filmmuziek. Uh, nieuwe films. De nieuwste films die erbij zitten vandaag zijn... Nocturnal Animals... Frans. Wat oudere films zijn die van Ennio Morricone... The Mission. Prachtige muziek is dat. Echt een super soundtrack. Uh, Notes on a Scandal. Evil Under the Sun. Uh, the Best Years of Our Lives... At Dark Knight. Oh. Nou ja, we hebben Sinterklaas de deur uitgeschopt. De kerstboom trekken we inmiddels naar binnen. Dus het wordt tijd voor kerstmuziek. En dat doen we altijd het eerste uur met een hit. En dat is de formatie Fate Hill: Where Are You Christmas? Uit de film, uh, uh, Ho even kijken hoe heet die film eigenlijk, het is zo'n bekend nummer, weet die film niet eens meer. Uh, How the Cringe Stole Christmas, Dr. Seuss, Faith Hill. Vind je heel? Ik had het al beloofd, Enio Morricone, ik, uh, uh, de film The Mission. Dat is een prachtige soundtrack en daar, daar ga ik gewoon een aantal nummers uit draaien. En dan begin ik met het nummer wat ik ook al op Boricone 60 stond. Maar ik vind deze uitvoering eigenlijk toch wat mooier. Uh, even kijken, hier heb ik hem. een CFM Cinema en dit is natuurlijk de fantastische soundtrack van de film The Mission. Uh, en dit nummer heette natuurlijk, uh, eens even kijken hoe dat heette, het heet, uh, want dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Unearthed uh, as it is in heaven. Prachtig nummer, klaar voor symbool, een koor wat Latijn zingt. En eigenlijk zit in deze soundtrack drie thema's verwerkt. Ik zal ze alle drie laten horen. Het tweede thema wat in deze film uh, naar voren komt is het thema Falls. tweede thema, vals, is een uh, verbluffend mooie melodie voor harp en strijkers natuurlijk. een panfluit hoorde ik ook nog. Uh, en ook nog een bas. Prachtig compositie van uh, Ennio Morricone. En dit derde thema, uh, Gabriel's Ubu is natuurlijk het meest bekende. Deze soundtrack heeft hij ook nog echt de koormuziek verwerkt, liturgische muziek zou ik bijna zeggen, kort nummer. bij een nieuwe film, die ook deze week volgens mij in de bioscoop begonnen is. Nocturnal Animals. En daar is het openingsnummer, een zeer fraai nummer, Wayward Sisters. De prachtige muziek komt uit de film Nocturnal Animals... een film van Tom Ford, 2016, draait net in de bioscopen. Het is de langverwachte tweede film van de modeontwerper regisseur Tom Ford. En de film is even vernuftig als virtuoos. In de film lopen eigenlijk drie verhaallijnen door elkaar... over de geslaagde maar diep ongelukkige galeriehoudster Suzanne... haar ooit gelukkige relatie met aspirantschrijver Edward... En het verhaal van het boek dat Edward schreef en opdroeg aan Suzanne... getiteld Nocturnal Animals. dat laatste verhaal dat we zien gebeuren wanneer Suzanne het leest... is een razendspannend verfilmde thriller... over hoe het gezin van Tony geterroriseerd wordt door een handvol rednecks. Uh, ja, de muziek is van Abel Korsanowski. Uh, dat is een, uh, een schaamteloos ouderwetse uh, componist. En dat bedoel ik op een positieve manier. Hij schrijft muziek die vet is van zijn emotionele inhoud... Die duidelijk is in zijn klassieke oorsprong en vertrouwt bijna geheel op de kracht van de orkestrale lijnen om de luisteraar te dragen. Zonder de noodzaak van elektronische toeters en bellen of digitaal bedrog. Prachtige soundtrack. Ik ga er gewoon nog meer uit draaien. A solitary woman. Ritme van Sanford. Nocturnal Animals is de naam van deze soundtrack en de muziek wordt gecomponeerd door Ebo Korsenovsky. Uh, ik draai er gewoon nog wat meer uit. The Field. Het is echt een uh, bijzondere soundtrack geworden. Mogelijk ook wel genomineerd voor een Oscar. Echt een uh, bijzonder fraaie. Maar er zijn meer uh, fraaie soundtrack's. Dus we gaan uh, verder met het uh, draaien van uh, mooie muziek. Uh, dat doen we uit de film Notes on the Scandal. The First Day of School. De, de muziek uh, is gecombineerd door Philip Glass. Ja, de film Notes on a Scandal is aanstaande vrijdag 9 december op televisie. Het begint om 5 over tien en duurt tot vijf over half twaalf. Een film met Judy Dance, Kate Blanchett en Bill Nighy. Barbara werkt op een Britse middelbare school. Ze is al wat ouder en een beetje eenzaam. Ze zit s'avonds alleen thuis met haar kat. Dan krijgt ze een nieuwe collega. Hoewel Barbara de andere leraren veracht vanwege hun bewondering... voor de flamboyante gespeeld gespeelde Blanchett hunkert ze zelf ook naar haar vriendschap... en dan ontdekt ze dat Shiba een geheim koestert. Het is een sterke thriller... met fantastisch spel van de twee hoofdrolspelers. Allebei werden ze genomineerd voor een Oscar. En de, de muziek van Philip Glass. Ik draai gewoon nog wat uit. Barbara's House... Ik denk zelf dat het een van de. Zelf vind ik dit een van de mooie de soundtracks van de, de Philip Klaas. Deze van That's uh, So Scandal. Uh, hij heeft er nog veel meer gemaakt natuurlijk, maar dit is wel een hele fraaie. Dus kom je een keertje tegen de soundtrack. Ja, Aarzel niet en neem hem gewoon mee. Want het is een hele mooie muziek. Uh, dan zie ik de film staan Evil Under the Sun. Eens even kijken, daar heb ik ook wel wat van, denk ik. Muziek Cool Porter. Titelmuziek. Ja, Evil under the Sun is een uh, detectivefilm met uh, eigenlijk een verhaal van Hercule Poirot. Uh, detective van Eckert Christie. Uh, Hoofdrol gespeeld door Peter Justinov. Film 1982. Regie Guy Hamilton, je weet wel van de Bondfilm. Ya, ja, Ja, ik zei net grappig. Al, in het einde zitten er nog allerlei muziek verwerkt. Leuk gedaan. Uh, de laatste, dat is de Hotel Exterior. Uit de soundtrack... Evil Under the Sun. Film uit 1982. Klein stukje. Okay. Muziek van Cool Porter en uh, ja, de leiding uh, van Jonathan Landbury. En die heeft ook natuurlijk de arrangement gemaakt van deze Cool Porter so sounds, songs. Uh, ik had beloofd drie nieuwe films de, in ieder geval te bespreken. En dat is de film Frans. Uh, Frans is een film van François Ozon. Nou, als ik die naam. Dan weet je al meteen wie de componist van de filmmuziek is. En dat is natuurlijk Philippe Rombie. Uh, ik laat het horen. Frans is eigenlijk een remake van de, de film uit 1932 van Ernst Lubitsch, A Broken Lullaby. Het gaat over Adrien, een Frans soldaat die na Wereldoorlog 1 op bezoek gaat bij de ouders van Frans, een Duitse soldaat die omkwam in de grote oorlog. Regisseur Ozon zet dat verhaal volledig naar zijn hand en verandert onder meer het hoofdpersonage. We volgen nu Frans, vriendin Anna, gespeeld door, een, ja, door Paula Beer. Die vertelt, die verliefd wordt op Adrian. Ozon schoot Frans naar zijn eigen zeggen in zwart-wit, omdat de herinneringen aan Wereldoorlog 1 uitsluitend in zwart-wit zijn. Muziek nog steeds van Philippe Robbie, Le Tourgement. Luisteren de soundtrack van Frans, een film die op dit moment in de bioscoop is gaan draaien deze week. En de muziek is van Philippe Gombi, nog een klein stukje van La Lettre de Frans. Films uh, Nocturnal Animals en Frans zijn uh, al, uh, allebei heel hoog gewaardeerd. Allemaal vier sterrenfilms dus. Missen niet zou ik zeggen in de bioscoop. ik zag dat uh, uh, onze grote vriend uh, Van Morrison ook weer een nieuwe cd uitgebracht had. Dat heeft natuurlijk niks met film te maken, maar het is wel hele leuke muziek. Dus ik wil eigenlijk nog een klein, om uh, echt weer al dat instrumentale werk een beetje te onderbreken, iets van Van Morrison draaien. Look Behind the Hill van zijn nieuwe uh, uh, cd, Keep Me Singing. Een Keep Me Singing van de CD uit 2016. Het nummertje Look Behind the Hill. Ik hoop niet dat je het erg vond. Het heeft niks met het film te maken. Maar het is gewoon een mooi nummer om al dat instrumentaal werk even te onderbreken. Uh, maar dan kom ik toch weer bij film terecht. En dan zie ik The Hunger Games staan. De Hunger Games muziek gecomponeerd door James Newton, Howard. En nou, laat ik maar wat van draaien: Horn of Plenty. Ja, de Hunger Games is aanstaande woensdag 7 december op televisie om half negen tot uh, half 12. RTL 7. Uh, ja, best wel spannend. Als je ze nog nooit gezien hebt, dit is de eerste. Dat is zeker de moeite waard om daarnaar te kijken. Uh, ook aardige muziek. Uh, we hebben iets uit Frans gedraaid. De componist is Philippe Rombie. En dan kwam ik toch ook weer dit nummer tegen. Zo vlak uh, in de donkere dagen voor kerst mag dit. Komt uit de film Happy Christmas. Ja, dat is natuurlijk prachtige muziek van Philippe Combi. Maar ik zie alweer op de klok dat het tegen Elfen gaat lopen. Dus daar komt-ie. Donna Maison. geluisterd naar uh, CFM uh, Cinema. Mijn naam is Alko B. We hebben filmmuziek gedraaid van alles wat. Nieuwe films, oude films. Uh, jazz, pop, klassiek zou ik bijna zeggen. Uh, ja, Ik hoop dat je het leuk vond. Het is vrij koud verdacht en de komende dagen zie je ook nog wel. Dus dat is een uitstekend film weer, zou ik bijna zeggen. Dus ga lekker op de zitten. Kijk een mooie film en luister vooral naar de mooie muziek die daarbij hoort. Voor ik ga lekker slapen en vaat eh, ja, lekker, droomfijn en morgen gezond weer op. Volgende week zijn we nu weer dezelfde tijd, dezelfde tijd.